ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door Alnegens met het NOS-journaal. De inflatie is vorige maand gestegen naar 0,6 Dat is 0,2 meer dan in oktober. Vooral vakantiereizen naar het buitenland, kleding, groenten en melk werden duurder. Tot nu toe leidde de lage inflatie toch tot een lichte groei van het spaargeld, ondanks de lage spaarrente. Maar doordat de inflatie nu voor het eerst in drie jaar uitkomt boven de gemiddelde rente, wordt het spaargeld minder waard. Het dodental van de aardbeving in de Indonesische provincie Atje is opgelopen tot boven de 100. Het gebied in het noorden van Sumatra werd gisternacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 en een serie naschokken. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden en lichamen van slachtoffers... Ze hebben nu 102 doden en 136 zwaar gewonden uit de puin open gehaald. Er zijn honderden lichtgewonden en meer dan 3000 mensen zijn dakloos. De Adviesraad Internationale Vraagstukken vindt dat Nederland... het associatieverdrag met Oekraïne moet ondertekenen. Voorzitter de Hoop Scheffer van de Raad zegt in de Volkskrant... dat premier Rutte en de Tweede Kamer de nee-uitslag van het referendum moeten negeren. Als Nederland het verdrag verwerpt, dan wordt dit door de Russische president Poetin gezien als zwakte van Europa... Dat kan hem aanmoedigen om de destabilisatie van Oekraïne te intensiveren, zegt de Hoopscheffer. In een trein tussen Enschede en Hengelo is vanochtend brand uitgebroken. De trein staat stil bij Enschede. Alle 25 passagiers en NS-medewerkers konden op tijd de trein verlaten. De oorzaak van de brand is niet bekend. De treinverkeer tussen Enschede en Hengelo ligt stil. En de NS hoopt dat het tussen 10 en 11 weer kan worden hervat. Tot die tijd worden er bussen ingezet. Dan het weer nog. Vandaag bewolkt. In het noorden wat regen. Op andere plaatsen mogelijk wat zon. Middagtemperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. Morgen weinig verandering. Veel bewolking. veelal droog. En een graad of 10. Dit was het NOS-journal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de randstad is veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Knappend Amstel. 15 kilometer file en bijna een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer vanaf knooppunt Ketelplein. Daar heb je drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En er waarschijnlijk is de weg pas om kwart voor tien weer vrij. 40 minuten op onthoud op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Aakersloot en knooppunt Velzen. A9 Amstelveen-Diemen bij Amsterdam-Zuidoost. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Den Haag-Utrecht. Daar staat het vast tussen Gouden en Bodeghuis. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten. 8 kilometer vielen door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Verder veel oponthoud vanochtend op de A208 haarlem velsen Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 rommelig uit, weet je. Morgen, meneer Posten. Huizen. Nou, dat was uh, Bram Vermeulen met het nummer uh, Politiek, want we gaan het hebben over uh, de politiek. De dat politiek. het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op 3 december 2016. Ja. Dankjewel. En we zouden een gesprek hebben met uh, alleen met Echtposter, maar inmiddels is Joop Berendsse ook aangeschoven. Goedemorgen, Goedemorgen Joop. Joop Echt. Goedemorgen, Echt. Want we gaan het hebben over de missionair Zandvoort. En we gaan het hebben over de stand van zaken bij de oudere partij. Ja. Want daar rommelt het een beetje. Nou, en dan druk mee. ik me voorzichtig uit. Pak wel mee. Laten we het niet overdrijven. Het is nu weer rustig. Het is nu weer rustig. Ja, voor hoe lang? Dat vraag ik me dan af. Dus we ja. zijn er één zetel kwijtgeraakt. Dus we zien nog wel wat rustiger. Maar die veldwits is overgestapt naar... Of de mensen een vrijwilligersplek. Een vrijwilligersplek. Een vrije zetel. Die heeft zijn zetel meegenomen. Dus we zijn nu nog maar met drie man. Ja, en jullie waren is met z'n vijven. Want er is een uh, andere zetel... is er begin uh, van de periode ook al nou, overgestapt. Het, het, het eerste overleed. Meneer Simons natuurlijk. Daar ja. hebben we ook een zetel mee kwijt. En is, toen, is, toen is mevrouw... Uh, de Jong vertrokken ja. Ja. Nou, de, en meneer Goehen heeft zich aangesloten bij uh, GBZ, nee. ja. dat is een kort eigenlijk het verhaal tot nu toe. Uh, kan je stellen dat met het overlijden van, uh, van Carl uh, dat de samenhang in de partij een beetje is weggevallen? Nou, dus ja. Was dat een bindende factor? natuurlijk want Carl heeft toen een enorme invloed, deed bijna alles. En, uh, dat was wel even een grote klap voor de partij. En het was jammer dat Lieselot de Jong, die toen tweede op de lijst stond... die werd toen fractievoorzitter. En die er na een maand... die kon niet tegen het gekiste bis in de raad. Die heeft toen bedankt. Dus toen zaten we plotseling... min twee mensen weer. Ja, toen werd ik fractieleider en dat was helemaal mijn bedoeling niet. Nee. Maar goed, het moest gebeuren... Nou ja, nu hebben we natuurlijk al die geharde wat meegemaakt vrede week.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 Nou, dat is dan echt... Ik bedoel, we hebben voorlopig hebben we afgesproken met elkaar... met Leo er ook bij, Leo Steegman... dat we zeg maar, zo doorgaan met Eg als fractievoorzitter. En Eg weet dat hij... We kennen elkaar al heel lang. Dat als er iets is, dat hij op mij steun kan, kan rekenen. Dus wat dat betreft, dat is geen probleem. Wat er in de toekomst gebeurt, dat, dat zullen we zien. Ja... Um,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 zo is, dan behouden wij ook ons recht voor om zeg maar onze eigen keuze te maken. Dus niet de keuze van mevrouw Tjallik te volgen. Dat is steeds zo geweest en de stemverhouding binnen onze fractie was eigenlijk drie tegen één. Er was één voorstemmen voor het springtijdplan, dat was meneer Postel. De andere drie waren tegen, dus meneer Steegman was tegen, meneer De Vries was tegen en meneer Veldwis was tegen. En tot eigenlijk kort voor... Uh...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 Nou, voor iedereen die de commissievergadering heeft gevolgd, die heeft toen ook ervaren dat op een aantal vragen eh, die wij stelden over de hele procedure, hè, het ging niet eens zozeer om het plan, maar wel over de hele procedure, hoe, de, hoe dat was, tot stand gekomen en was om die keuze te maken. hoe dat tot stand gekomen was, ja. hebben wij gezegd van nou, eh, daar hebben we wat kritische vragen over en daar hebben we eigenlijk nooit een fatsoenlijk antwoord op gekregen. Dus we hebben na de commissievergadering, hebben wij eh, nog weer met de fractie overleg gevoerd en toen bleef dus de, de verhouding bleef drie tegen één.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 plan om die zeg maar in zo'n welstandscommissie ja. en daar heeft meneer Drijsma denk ik ook zelf de conclusies uit wel getrokken ja. want als je de stukken leest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 Wat een van de problemen bijvoorbeeld van de omwonenden was: de ingang hier op de Westenpuikstraat van de parkeergarage. Nou, wat ik begrepen heb, dat alle architecten hebben inmiddels die ingang hebben die aangepast aan, aan de hoge weg. Ja, uh, uh, Springtij heeft een, een stuk van een kap hier aan deze kant voor de flatbewoners hier aan de Westenpuikstraat. heeft die afgetopt. Uh, AG Architect heeft een etage eraf gehaald. Maar dat zijn maar allemaal is nog dingen niet duidelijk geworden die wij eigenlijk niet weten. Dus dat nee. was ook een van de vragen die ik in de commissie gesteld heb: over welk plan hebben we het nou echt? Ja. Over welke plan hebben we nou eigenlijk? Ah, ja. het, mocht het zo zijn dat je, dat je in de raad komt, uh, Joop, dan uh, wacht jou een schone taak om uh, daar in ieder geval ook mee aan de slag uh, te gaan. Maar even even resumeren, Egi. Ja. Jij blijft dus gewoon bij OPZ. Ja. ja, heel goed. En Joop komt jou te versterken straks bij de eerstkomende vergadering. Zal hij benoemd worden omdat Bob de Vries ja. is teruggetreden. Ja. Nou ja, voordat we de procedure is gewoon de, tot Je ja, moet melden dat hij de vervallen wordt van de. Vries. Nou, dan wordt op 20 december bekrachtigd worden in de raadsvergadering. Dan wordt die geïnstalleerd of zo. En okay. Leo Steefman, natuurlijk. Hè? Ja, Leo Stevman. Okay. Nou, omwille van de tijd uh, ja. houden we het uh, hier even bij. Dankjewel, heren. Dank jullie voor jullie komst. Voor komst. Ja, is een ja. ja, duidelijk verhaal nu. Ja, nou. ja. oké, okay, dank Even een muziekje, Kasper, en dan uh, daarna snel de volgende.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 ...waren de topstars met de sneltrein naar Zandvoort. Nou, ja. met de sneltrein zijn een heleboel mensen gekomen hier. Het is hier, Het in, is hier een volle bak. Een volle bak hier. Heel gezellig wel. En uh, we dachten dat we de interview zouden hebben met een paar mensen... ...maar er zitten al vier... We hebben maar één microfoon, dus dat wordt nog hoor. Word. Ja, dat gaan we gewoon heen en weer slepen. Dat maakt niks uit. Want wat Zoals... gaan we bespreken? De winnaars van de VIP Vrijwilligersprijs 2016. De ruilwinkel van Sinkel, Mona Meijer Aardegeest. En de publieksprijs toneelvereniging Hildering Heinz Grama. Maar jij was toch van de KNRM? Vele petten heeft hij. Ja, vele, vele petten. Ja. Ja. Zullen we met Mona beginnen eerst ja, even? We beginnen even met Mona. Uh, met Mona. Ja, oh. goedemorgen, goedemorgen, wat fijn dat je er bent. En gefeliciteerd met deze fantastische prestatie, want uh, jullie hebben een. Een hele korte tijd, eigenlijk, vind ja. ik dit gewoon gepresteerd. Klopt. Chapeau. Ja, dankjewel. dankjewel. Helemaal leuk. Ja. Het is ook een feestje bij jullie, moet ik zeggen, hoor. Ja, leuk. Hè? Ik kan ook niet, uh, zeg maar, niet even naar binnen gaan als ik langsloop, want het ziet er altijd gezellig uit bij jullie. Er zijn altijd gezellige dames. Er gebeurt van alles.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 Voor ook, hè? Ja, ja, ja, ja, die medische matjes. Medische matten voor ja. uh, oudere yoga. Klopt ja, dat? voor Ja, inderdaad. Mensen, oudere... Voor ouderen boven de vijftig heet dat <laughs> tegenwoordig. Daar horen, daar horen heel veel mensen bij <laughs> in voort ja. hè? Ja, dat geeft niks, hoor. ja Dan gaan we even verder naar de volgende. Want de toneelvereniging Hildering, Heinz Rama... Meerdere pet op, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> um, de publieksprijs voor de toneelvereniging.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 ja, laat zien en aan andere mensen kan laten zien wat je doet. En dat is ook ontzettend belangrijk voor de samenleving van Zandvoort. Ja, er zit uh, nog iemand uh, naast je. Ja, Hallo, hoe is jouw naam? Martina de Geest. En je bent van? Hildering, het bestuur ook. Ja? Ja. Uh, Hildering, hoe lang bestaat dat zo'n beetje nu? Nou, nu zitten we op. Ja, ruim 65 jaar inmiddels. Ja. Ja, ja. ja. Binnenkort weer een jubileum. Dus uh, ja, ik ben en je, heel trots op. Ben je misschien familie van Mona? Ja, ook. Nichtje van. Ja, ja precies. Nou, ik ben ook heel trots op mijn tante. Dat ik net wel vragen. Daar ja. ah, ben uit. ik je weer voor. Nou ja, ik, zoals ik steeds blijf zeggen. Oh, als alle vrijwilligers stoppen in dit dorp, stort het dorp in elkaar. Dat is een Want het is meer. iedereen, jou, hè, jouw ouders ook, Hein zijn natuurlijk hartstikke actief. Ja. Nou ja, met, jij bent hier. Uh, een nietje. Geen, geen intocht meer met geen de, de kabeleren van nee, Sinterklaas. Het is één nee. groot actief feest in het dorp van vrijwilligers. En nou, dat wordt dan nu beloond met jullie uh, prijs. Ja, oh, en, is leuk. Ja.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 Ik werk samen met Mona en de anderen in de ruilwinkel. En dat is een heel leuk gebeuren. Ja. ja. Ook nog trots op, op de heel prijs. Heel, heel trots op de prijs. Uh, ja. Erg leuk voor Mona. Wat ik nog even wilde zeggen over, over de ruilwinkel. Want er is natuurlijk ook nog de, de schilderij boven bij de galerie. Hoe heet het ook weer daarboven? De wachtkamer. De, wachtkamer, de wachtkamer, dat is het. Ja. Ja, ja. Dat precies. Want dat is wel een beetje aan elkaar gekoppeld hè. Ja, okay. ja, je moet er doorheen door de wachtkamer om naar boven te gaan. Om naar boven te gaan. Ja, ja. de wachtkamer is ook een plek waar je koffie. Oh ja, sorry. Ik. Zonder microfoon. De even microfoon erbij op de goede plek nee, ja. zetten. En er, er in de wachtkamer, daar kun je dus gaan zitten. daar kun je een kopje koffie nemen of een glaasje wijn, hè, Geloof ik nou, ook. Of nee, is dat hoor, niet dat zo? Dat was alleen bij de open. Oh, dat was alleen bij de opening. En nee, bij bepaalde niemanden. Nee,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 Om dat te ondernemen. Dus het maar is... We, horeca en... Oh, dat mag nee, dan weer niet. Nee, nee. En ook niet als je er geen geld zijn. voor vraagt? Nee, je nee, nee, nee, want dan ben je toch een verkooppunt van uh, horeca. Oh, ja, en dan, dan ben je natuurlijk een hebben, concurrentie en, uh, ook weer... Uh, ja, en dan zit je weer met uh, hygiëne en noem maar op. Nou, we zijn al blij, al de dames van de Raalwinkel... dat ze lekker daar zo zelf een koffie kunnen zetten. Maar we ja. gewoon een koffieapparaat, uh, koffiemachine, dat mag ook ja, niet? Ja, dat kan wel, maar ja... Dat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 Maar bij die, uh, bij die wachtkamer daar uh, kun je een, een boek uh, lenen, lezen, ja. meenemen. Meenemen voor een euro. Je kan het weer terugbrengen, dan raal je dus. Dan kan je weer een ander boek uitzoeken. Ja, en zo. Uh, we hebben een heleboel uh, boeken. Ja, want op die, in die wachtkamer daar, daar zag ik ook wat, uh, wat goede. Uh, allemaal uh, ge, ge, ge, geplakt tegen de muur aan. Dus ja, kun je... klopt. We richten het wel in. Alles, bijna alles wat er staat is te koop. Ook. Precies. Ja.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 En brengen aan de kinderen, s'avonds een bezoek Dan gaan we weer de kast in, maar slaap is er niet bij Want als de kinderen slapen, dan zijn wij lekker vrij Wij willen wel eens praten, er zit ons heel wat bars Van wat men over ons vertelt, komt bijna nooit een smas Hé hey jongens, stop eens even, zo komen de nooit uit Ieder op zijn beurt, eerst Hans en dan Grietje Zou het koekhuis vinden Stond in sprookjesboek vermeld Hij had dus geen brood meer nodig Dat wordt er niet bij verteld Zo, nu klein duimpje dan Je staat zo te dringen Het idee om iets te strooien Dat kijk Hans eerst af van mij Maar bedanken voor die vinding Is er wij dat joch nooit bij En de heks ging in de oven Dat deed rietje met gemeld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 En met je gezeur. Jij bent al geweest. Nu eerst rood kapje. Lieve kleine geitje luisteren. zijn weer terug en uh, nou dit was toch wel weer uh, heel bijzonder dit nummer dankjewel uh, het grote sprookje het, het ik, sprookje is niet. ik nee. moest even zoeken maar het is gelukt goedemorgen martine en ankie jullie uh, zijn uh, weer hier ge, ge, een jaar voorbij gevlogen moet ik zeggen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 Ja, maar, ja. Dat dan, dan, yes. ja, maar er, is, er is geen specifiek thema. Nee, we, neen, neen, neen. we hebben een rood kapje met de oma en de Wolf, We hebben Hans en Grietje. En we hebben door een roosje. En we, we hebben eigenlijk de, de, de Piraten. En Robin Hood en Lady Marian. En van allerlei sprookjes wandelen rond. En natuurlijk de kerstman. Ja. Met zijn gezin. Goed, je koopt een kaart.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 Ja, nou. of het boekje zelf op de avond bij de kassa kopen, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dan doe je zaterdag de 17e de Sprookjeswandeling en vanaf zondag kan je schaatsen. Nou. Ja, ja. Ha, ja, ha, ja toch? Ja, ja. ja zo, zo gaat ie. Ja. ja, en het einde is natuurlijk ook. Het einde is natuurlijk ook altijd leuk, want dan verzamelen alle Sprookjesfiguren zich in de kerk. En uh, in de kerk is ook tijdens de Sprookjeswandeling. ook de, de, uh, de Protestantse kerk is het, hè? He? Ja, dat klopt inderdaad. Daar is ook een hele leuke podcast. hè ja, natuurlijk, ja.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 Dat is een hele happening. Ja, dat is het. Een kerstengel ja. wil ik wel zijn de volgende keer. <laughs> een engeltje? Ja, dat, past. <laughs> dat zou wel passen bij je. Ja, met In logotje. een tutu? Ja, zo'n... Uh, Kasper, Kasper geeft al door dat hij ook wel als een engeltje mee wil doen. <laughs> als een nee, ik, als van Jij gaat ah, zeker als piraat of als wolf, maar niet als engeltje. Iets stoers. <laughs> Iets stoers, dat lijkt me veel beter. Ja. Nou ja, ik bedoel, het kan alleen maar leuk worden. Want het is natuurlijk al jaren een traditie. Hoe lang ja. doen jullie dit al? Nou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 Ik weet het eerlijk gezegd niet. 8. 8? Nou, we moeten even kijken. Nee, dat, dat gaat zo. Ja, nee, maar dat, dat is wel belangrijk. Want ja, ja, ja. Ik, ik zie een jubileum aankomen. We zoeken, dus, het, op. <laughs> ja. we zoeken het op. Maar om, om het echt een groot succes te maken, hebben jullie eigenlijk nog wat meer mensen nodig die ja. dan willen meedoen. Hoe kunnen ze, ja. Hoe kunnen ja. ze zich aanmelden? Nou, bij Anke of bij mij. Uh, en op de posters die we zo meteen overal in het dorp gaan hangen, staat ook uh, het e-mailadres waar je ook inlichtingen kan krijgen. Maar het mag ook naar M. E-Jouwstra, het Hotmail.com. Dat mag ook altijd. En dan uh, vinden we dat. Maar op de aankondigingen in het dorp staat een, uh, staan telefoonnummers of een e-mailadres? e-mailadres. E ja, ja, ja en en precies. www.sprookjes.nl. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja dat is <laughs> Ja, ik gok hem maar, maar dat klopt ook nog. Ja, dat is het. <laughs> ja. ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ja, helaas ben ik er niet, dus ik kan niet meedoen. Nee. Anders was ik dan uh, wel bereid geweest om dat te doen. Leuk. Ja, en we beginnen om vier uur dat het nog niet zo donker is. Want er zijn wat kinderen die ik heen kleintjes die donker wat spannend vinden. Ja. Daarom beginnen we altijd een klein stukje voordat het donker is. En dan, dan zitten vijf... ze erin. Ja, en dan vanaf uur is het donker en dan hebben we het allemaal zo leuk aangekleed. Met decors, met lichtjes, met nou van alles uh, en nog wat. En ook alle ondernemers van het Kerkplein hebben beloofd om een terras zo leuk aan te kleden. En het, is, het ziet er gewoon echt heel gezellig uit. Maar het draait ook weer op, op, uh, op vrijwilligers en ja, op sponsoren. Want alleen jullie hebben natuurlijk een aantal sponsoren gevonden die uh, bereid zijn om al die dingetjes zoals de, de chocomel inderdaad en de appel en ja de appels worden gesponsord door Albert Heijn ja, ja. nou ja, ja. noem ze even allemaal dan want dan ja, hebben precies we, dan ja. hebben we niemand <laughs> vergeten en dan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 Ja. Ja, ja, het is echt ja. leuk. Het is echt leuk. Wij, uh, hebben we nog een muziekje zo? Een extra muziekje? want dan gaan we daarna Of gaan we eerst de agenda maar even? Ja, we moeten maar meteen de agenda doen. Ja, dat he? lijkt me goed. In uh, ieder geval, uh, dankjewel voor jullie komst, uh, dames. En uh, toi toi toi. Het gaat weer helemaal leuk worden. Zaterdag de 17e. 17 Vanaf 4 ja. uur in het dorp. Goed. Ja, okay. uh, aanmelden bij Ankie. Anki. En, uh... en het staat op de poster in het dorp. En er hangen er genoeg, denk ik. Ja. Yep. Er hangen er zeker genoeg. En mocht een gegeven moment een beetje moeilijk zijn. Tante Dien. Van ONS. Die weten ze ook wel ja. te vinden. Zeker de kinderen. Precies. Nou, daar gaan we.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 Massel. mestel, mestel in messel. de krocht. aanvang in de kro ja. is om half drie En De entree is 15 euro. Nou, dan slaan we dit maar even over. Want dat is iedere week zo. Want we ja, we tijd. moeten precies... We gaan bedanken. We gaan bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. We zijn blij dat we, onder, dat we mede door het knopje op de goede kant... we weer vanuit Hoogland hebben kunnen uitzenden. Uh,